Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. De sneeuw trekt via het noord het land uit. Nou, dat is maar gelukkig hoor. En word je wakker, s'morgens morgens al dat felle witte gedoe in je ogen. Dus. Ik wil de oliebollen gaan bakken. Waarom? Ja, had ik zin in plotseling. Ik denk wit... He, het, het jij, dacht dat, jij dacht dat het poeiersuiker was wat er buiten lag. Nou ja, wie weet. Sneeuw. We sneeuwen, Ron. Oh sneeuw! Dat, dat doe dat... je toch niet op je oliebollen? Ja, dat hebben we al lang uh, niet meer gezien, sneeuw, hè? Wel, ja. Het heeft uh, pas nog gesneeuwd. Ah, bij jou. Ja, bij mij. Bij jou sneeuwt alles onder. Tuurlijk. Dan ben ik ook cocaïnedielen geworden. <lacht> nou, dit <lacht> beloof je wat. Ja. <lacht> sneeuwt altijd. Maar goed. Eh. Uh, ik nog zeggen? Uh, ja, nou ja, het is lekker koud, jongens, buiten. Het staat een gemene, echt een gemene wind. Is het. Wat zei jij nou over gevoelstemperatuur? Ja, nee, dat, dat is onzin. Volgens Gerrit Hiemstra las ik van de week een tweet. Die zei dat het is de toch denkbare onzin dat verhaal over gevoelstemperatuur. Hij, zei, dat hij, uh, hij had zoiets gezegd. Gerrit Hiemstra is een van de weermannen, hè? Ja, ja. En die zei gewoon: dat is pure onzin. Want het is maar net hoe iedereen het ervaart. Trek gewoon een trui aan, heb je er geen last van. Ik ben heel gevoelig, ik heb een hele dikke trui ja, aan. Voor jou, voor jou is het 25 graden, dat ja. is min, min 25. Min voor 25, jou, En voor mij min 10. Oh. Ja, maar ik heb een lekkere vetlaag, en dat scheelt. <laughs> ik dacht een dikke jas. En ook een, en ook een dikke jas, ja, nou, poeh. Maar we zitten nu lekker binnen. We zitten nu binnen, het kaartje brandt. Luisteraar thuis ook, hè. Dat hoop ik, ja. Maar ik denk niet dat er nu heen op strand ligt. Nee. nee. Maar het is wel frappant. Het strandseizoen in Zandvoort begint weer en het sneeuwt. Ja, maar het is wel heel mooi. Hè. Af en toe zonnetje erbij. En zit je op het strand misschien heerlijk binnen bij de kachel. Een open haard misschien. Nou, lekker achter, naar buiten achter, kijken. glas is het wel lekker ja, binnen. Ja, heer. Want dat... het zonnetje is best al heel krachtig. Ja. <coughs> Want, dames en heren, morgen begint dus echt de lente al. Hè. Joepie. Nou ja, de meteoro ah, meteorologische ja. lente dan. Hè. Want uh, de kalenderlente begint op 21 maart natuurlijk. Maar de meteorologische lente begint om morgen. Hoeveel woordwaarde is dat? Uh, nou, dat weet ik niet. Heel wat. Meteorologisch. Nou, nou, nou uh... daar heb je wel wat punten mee hoor, als oh. je alle letters hebt. Weet je dat het zonnetje lekker in mijn nek schijnt nu? Goh, ben je toch een bofbibsje ja, ja, ja, ja, ja. En heb je kruin? Ja, oh, dus kale ik, ik, de kale kruin. De <laughs> Heb je last van de weerspiegelingschot? <laughs> ja, ik wou net mijn zonnebril opzetten. Maar, goed. Zullen we maar beginnen? Zullen we wijden we een beetje uit. Ja, doen we maar. Zullen we maar beginnen dan? Ja. Oké. Okay. Um, de eerste artiest in het licht vandaag, eh, dames en heren. Het is vandaag zijn geboortedag. 1944 eh, werd hij geboren. En hij overleed heel jong op 27-jarige leeftijd. Dat was heel erg jammer. Hij maakt dan ook inderdaad deel uit van, eh, zeg maar, de beroemde club van 27. Van al die popartiesten waar bijvoorbeeld ook oh, Jimi Hendrix eh, toe behoort. Um, even kijken hoor, waar het nou allemaal staat. Nou ben ik het allemaal kwijt natuurlijk. Ik weet niet. Ja, nou ben ik het kwijt hoor. Oh, ik ben het helemaal kwijt. Dat overkomt mij nou nooit hè? Nee, jou gebeurt dat niet, maar mij wel. Oh ja, ik heb hem weer. Nou, oké, okay, hij is dus geboren op 28 februari. Uh, in, uh, dat gebeurde in uh, Cheltenham Gloucestershire, Gloucestershire in Engeland uh, Op 28 februari En hij overleed in Hartfield in Sussex Op 3 juli 1969 Een Engelse gitarist En Jones stond vooral uh, Jones, het gaat natuurlijk om Brian Jones hè. <laughs> uh, Stond vooral bekend als de oprichter van de rockgroep The Rolling Stones en in 1969 werd hij dood in zijn zwembad gevonden... nadat hij al uit de Stones was gezet. Nou. En dus draai ik... in het licht. En dus draai ik het nummer van de Rolling Stones... waar hij heel goed op te horen is. Want... Hij was multi-instrumentalist en alle vreemde geluiden, zeg maar, uit het begin van de Stones-periode, dat was Brian Jones. Hij speelde echt heel veel. En hier hoort u hem ook duidelijk aanwezig. Lady Jane. My sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I And will humbly remain Just heed this plea, my love On bended knees, my love I pledge myself to Lady Jane My dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am This play is wrong, my love Your time has come, my love I go to Lady J For ease. The fans have run out. De liedje van de Rolling Stones, natuurlijk. Afkomstig uit 1966 van het album Aftermath. En um, ik draaide dit vooral om met Brian Jones, de man die dus vandaag zijn. Nou ja, wiens geboortedag het is, want vieren doet hij het al lang niet meer. Maar um, de man wiens geboortedag het is en hij natuurlijk de oprichter is van de Rolling Stones. Um, hier zeer overduidelijk te horen was op al die pingelgeluidjes. En die Dulcimer, zoals dat instrument heet. Wat halverwege er dan opkomt. En voor de rest deden alleen op dit nummer Bill Wyman mee op bas. En Keith Richard op gitaar. Voor de rest en Mick Jagger zong het natuurlijk. Charlie Watts was eventjes, uh, koffie drinken. En, uh, nou ja. Brian Jones, het is natuurlijk slecht met hem afgelopen. Uh, nadat de Stones het album. der Satanic Majesties Request hadden uitgebracht. En ze eigenlijk weer terug wilden maar uh, hun rock'n'roll uh, stijl, want dat, dat album was heel psychedelisch... en werd nog niet door iedereen uh, gewaardeerd. Uh, ontstond er eigenlijk een beetje een discussie over welke kant de band op moest. En uh, nou ja, Brian Jones had een andere mening dan de andere... dan Jagger en Richards met name. Daarbij was er ook nog wat uh, wrijving door het feit... dat meneer Richards het hield met Brian Jones, zijn vriendin. <laughs> Ook mag dat, dat Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Je mag niet een andermals vriendin. Nee, uh, nee. nee, gij zult niet... Uh, uh, nou ja. Ook dat. Ook dat. Maar goed, dat, dat is in ieder geval... En, en dat leidde ertoe dat hij in 1969 de Stones verliet... Of eruit gezet werd, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, hij ging uit de band. En uh, niet al te lang daarna werd hij uh, dood in zijn zwembad gevonden. Nou is het natuurlijk ook een bekend feit dat Brian Jones een liefhebber was van de nodige genotsmiddelen. Zoals drank en drugs. En daar ook meerdere keren voor opgepakt is en veroordeeld is. Dus uh, nou ja, wat dat het heeft, uh, ja, is het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat hij niet oud geworden is. Maar goed, dat zeiden ze van Keith Richard ook en die is er nog steeds. He? Dus er, ze wilden. Ze, een leuke anekdote is dat ze zelfs op een sigaretten. Um, uh, of dat ze zelfs uh, ja, op een sigaretten ding uh, zeiden van. Uh, voor iedere sigaret moet je toch wel. Uh, uh, nee, wat was het nou ook weer? Iedere sigaret die jij rookt. krijgt Keith Richard er vijf jaar bij. Oh ja, zo was het. Je ja. zou bijna gaan roken? Ja. <laughs> Nou ja. Oh ja, Keith Richards, de man is ook dik in de 70. En die hadden ze ook niet verwacht dat die nee, 50 zou worden. Dus. Maar goed, um, Brian Jones dus. We gaan naar um, het volgende onderdeel in ons programma. En dat is vandaag een 4 in 1. Nou ja, niet helemaal. Maar goed. 3 in 1. In, 1. In, 1 in. Ja. Want de muziek hierachter is ook de band die we nu vandaag gaan draaien. Drie lekkere stukken van Yes! Ja! Yeah! Luister en huiver. afgelopen, die drieën van je. Ik ben wel inmiddels wakker. Nou, dat is een heel goede zaak natuurlijk. Zo. Ja. ja. Uh, soms hè, heb je als presentator zo'n zo keer zo'n dag, dan denk je van... Ha. Wat gaat hier nou gewoon eens dus even zin hier vandaag? Ja. Deze band. Die, die zeker in mijn persoonlijke top 5 uh, staat. Uh, als meest, uh, meest favoriete band. Die ik persoon, voor mij persoonlijk dan. Hè? Ik bedoel. Ja. Uh, laat we eerlijk weten. Goed. Yes dus. Een uh, formatie die in 68 begon. En uh, heel veel bezettingen gekend heeft. Uh, en, en ja. Ik las net iets waar ik het niet mee eens ben. Ze noemden een bepaalde formatie als de, meest, als de beste. Nou, de beste formatie van deze band vind ik nog steeds: um, die van het middelste nummer, namelijk uh, Rick Wakeman. Natuurlijk, Bill Bruford op drums. Chris Squire op bass. Uh, Steve Howe op gitaar. En John Anderson zang de formatie dus van uh, onder andere het album Fragile. Uh, het eerste nummer wat u hoorde was van de Yes-album. En daarvoor stond de band uit Bill Bruford, Chris Howe, John Anderson, Chris Squire en Tony Kay. Dat was het eerste nummer. En dat heette Yours Is No Disgrace. Het tweede nummer dat was natuurlijk Roundabout van dat album Fragile. En het laatste was eigenlijk een beetje een vreemde situatie. Er bestond een bandje... Uh, onder de naam Yes met Chris Squire, Trevor Rabin, Tony Kay en Andy White. Maar die hadden een album opgenomen en ze wisten geen raad met de zang. Want uh, John Anderson zat daar niet bij. Toen hebben ze hem uiteindelijk uh, gebeld van John, kun je toch komen zingen. En uh, het merkwaardige was dat ten tijde van dit nummer Only of Lonely Heart er eigenlijk twee Yes'en waren. De ene band bestond uit Bruford, Anderson, Squire. Eh, nee, niet Squire. Uh, uh, even goed zeggen. Bill Bruford, uh, Rick Wakeman, Steve Howe en John Anderson. Met een gastbassist. En de andere was dus die die ik net noemde. Dus, en bij allebei de formaties John John Anderson. Dus er waren twee yes'en. Alleen een gerechtelijke uitspraak uh, bepaalde toen dat. De formatie van Chris Choir, zeg maar. met Trevor Rebben de naam Yes mochten dragen. en die andere niet. Dus uh, dat werd toen gewoon. Uh, Anderson, Bruford, Choir. en weet ik veel. Uh, en How. Oh ja. Goed, dat was een hele lange 3-1. En daar hadden we nou gewoon een keertje zin in. Morgen weer een wat kortere. En uh, Ronnie, je mag nu hoor. Om tien over half één. krijgt u het regionieuws van tien over half één. Hoe vindt u dat? Hoe apart kun je het hebben? Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Het regio-nieuws met Ron Geuze heeft een vertraging van 10 minuten. En dan volgt hier het oude nieuws. <laughs> Volgens de natuurwebsite Nature Today... troffen onderzoekers onlangs een populatie jukosaan in het duingebied bij Zandvoort omdat de planten een bedreiging vormden voor de duinflora en fauna, zijn ze verwijderd. Ook in andere duinen en natuurgebieden zijn de yucas ontdekt. De planten hebben een dikke, leerachtige bladen met een scherpe punt en kunnen forse struiken vormen. Oorspronkelijk komen ze uit Amerika, waar ze in gebieden met open zandgronden groeien. Hoe de yucas in Nederlandse duinen zijn terechtgekomen is nog onbekend. In Amerika is de yucamot, die andere planten besnuift, verantwoordelijk voor de voortplanting. Maar in Nederland komt dit insect vreemd genoeg niet voor. Dan nog een bericht over de treinen. De liggers van de Ecobrug Duinport worden van zondag 4 maart half tien... Tot, tot en met donderdag 8 maart op hun plaats aangebracht. Hierdoor is er tussen Zandvoort en Haarlem vice versa geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in om de reizigers tussen de beide stations te vervoeren. U wordt geadviseerd uw reis van tevoren te plannen... via de NS Reisplanner op ns.nl of de NS Reisplanner Extra-app...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 afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele overige belastingen. U krijgt, deze, uh, u krijgt ook informatie over hoe u dit kunt betalen. Kwijtschelden kunt aanvragen of bezwaar kan maken. En de Velse Tunnel is gisterochtend vanwege een ongeval ruim een uur... voor alle verkeer in beide richtingen gesloten geweest. Even na acht uur s ochtends vond het ongeval plaats... en heeft tot ruim half tien geduurd voordat de tunnel weer opengesteld werd. De tunnels zijn voor politieonderzoek gesloten geweest. Dan nog, een klein werkje van beeldend kunstenaar Rick van Iersel... is tijdens het openingsweekend door de door hem als curator... samengestelde expositie uit de vishal weggenomen. Wie in Eindhoven woonachter van, van Iersel was stom verbaasd toen hij werd gebeld... dat een van zijn werkjes in een onbewaakt ogenblik van de muur moet zijn gehaald. Hij geloofde het niet. Het is een heel klein schilderijtje... en hij heeft eerst afgewacht of we het niet terug zouden vinden in de vishal. Maar een week is het nog niet terug, dus het moet echt door iemand zijn meegenomen... Het is waarschijnlijk gebeurd tijdens de opening of de dag ervoor. Op de foto's die vorig weekend tijdens de opening zijn gemaakt... blijkt het werk al te zijn verdwenen. Van Iersel hoopt dat de dader op zijn schreden terugkeert... en het werk ongeschonden terugbrengt. Het in een envelop aflevert bij de vishal of dus noods bij een krant. Tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort hm. tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, op deze laatste dag van een meteorologische winter is het een ijskoud winterweer. De zon schijnt wel gelukkig, maar vanochtend valt er eerst sneeuw om het wintergevoel compleet te maken. De oostenwind waait vrij krachtig over het land en krachtig aan zee. Windkracht 5 tot 6 en de temperatuur wordt niet hoger dan min 3 graden. Door die stevige wind voelt het echter aan als 10 tot 12 uh, graden. Min 10 tot 12 graden. Vanavond en komende nacht is het helder en gaat het matig, misschien wel streng vriezen... met temperaturen die sowieso dalen tot naar ongeveer 8, uh, min 8 graden, maar misschien wel lager. Morgen start de meteorologische lente, maar van lenteweer is voorlopig nog geen sprake. De bewolking zal de overhand hebben en er waait een ijskoude, snijdende oostenwind... In de Polen is de wind krachtig en aan zee zelfs hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur ligt rond de min 3 graden... maar de gevoelstemperatuur, alhoewel dat wordt wel eens betwist door mensen... ligt weer tussen de min 10 en min 12 graden. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen blijft het vrijdag droog met flink wat zonneschijn. De oostenwind waait nog stevig en het is ook opnieuw een ijskoude dag. De temperatuur stijgt naar ongeveer min 1 graden... In de nacht van zaterdag neemt vanuit het zuiden de kans op sneeuw toe... en ook zaterdagochtend valt er enige tijd sneeuw. Zaterdagmiddag wordt het geleidelijk weer droog. Maar de bewolking houdt er overal. Na een nacht met lichte tot wellicht matige vorst stijgt de temperatuur zaterdag naar maximaal 1 graden boven 0. In de nacht van zondag is het droog met opklaringen... en gaat het weer licht vriezen. Zondag neemt de bewolking toe en in de middagvol volgt regen... Temperatuur loopt uiteindelijk op naar maximaal een graad of 5. Tot zover het weerbericht van de KNMI.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 Jonathan Jeremiah was dat. En dat was het liedje van uh, Ron. En waarom? Ja, een lekker nummer was dit, hè? Ja, lekker wel. Deze manier heb ik, heb ik uh, van de week gezien in het voorprogramma van uh, Elbow. Oh. In de, de, de Avond Live. Oh, daar was jij bij. Daar was ik even ja, bij. Ja. oké. Okay. Uh, want ja, ik doe cultuur, dus dan moet je overal ja, ergens uh, heen gaan natuurlijk. Ja, en wel. deze manier, het nummer kwam al, hij speelde het in een hele kleine setting... Ja. En dat kwam zo bekend voor. Ik denk, die moet ik nog even laten horen op de radio. Nou, ja. dat heb je goed gedaan. Ja, dank Wij wel. zijn er ook zeer gelukkig mee. Ben je echt een beetje gelukkig? Ja, daarom heet het ook happiness. Dat is waar. Daarom. Dank Vandaar. je wel. Oké. Okay. Ja, en door. En door. <laughs> Artiest in het licht. Emily De Forest.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 How many times do we have Emily de Forest, eh, dames en heren, dat was een Deense zangeres die eh, vandaag haar verjaardag viert. Jawel, het meisje heet officieel Emily Charlotte Victoria de Forest. En ze werd geboren in Randers op 28 februari 1993. 25 geworden dus vandaag. Nou, mooie leeftijd, prachtig vind ik dat. Zeg ik nou, 35. Nee, 25. Niet liggen. Okay. Um, uh, ze was een Deense zangeres natuurlijk. En ze vertegenwoordigde Denemarken met het nummer uh, Only Teardrops... wat u net hoorde... op het uh, Eurovisie Songfestival 2013 in uh, Malmö in Zweden. En met dit nummer werd ze ook nog eens een keer de winnaars... Uh, winnares van dat festival in... Uh, in Malbue. Juist, in 2013. Dus, Hé hey Ron, uh, ik weet niet wat jij doet. Uh, uh, maar, uh, ja, ik, wat zal ik gaan doen? Ik ga op vakantie. Wat, wat gaan we nu doen? Ja, ik ga weg. Ik ga op nee. vakantie. Ja, ik, ik ben het helemaal zat. Dat ben je niet. Ik heb het helemaal gehad. Dat kan niet. Ja, ik heb uh, mijn dreadlocks ingedaan. En ik ga nu op vakantie. Oh. Een dreadlock holiday. Ha, oh. <lacht> <lacht> <lacht>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 dat met het nummer uit 1978. Dreadlock Holiday gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Uh, de Wikipedia zegt dat het Jamaica was, maar volgens mij was het niet Jamaica, maar Barbados. In ieder geval, dat maakt allemaal natuurlijk niet zoveel uit. Het gaat in ieder geval over... Um, ja, mensen die, toeristen die dus constant lastig worden gevallen van geld. Ze willen een zilverketting kiezen, willen je drugs, verko uh, drugs verkopen. Weet ik het allemaal niet. In ieder geval, daar is het verhaal op gebaseerd. Geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman. Nou, dat is uh, dan weer dat. En wij gaan naar het internationaal van 1 uur. En straks heel veel cultuur. Tot zo.